5 uur. Radio 1. Het NOS-journaal. Anouk Thijssen. Gestrande passagiers vandaag of morgen terug naar Nederland. Rusland scherpt veiligheidsmaatregelen, luchthavens en treinstations aan. En doek van 400 pond blijkt Van Dijk. De Nederlandse opvarenden van de ferry waar gisteravond brand uitbrak, brak... komen vandaag of morgen terug naar Nederland. Het Nederlandse echtpaar dat met ademhalingsproblemen... naar een ziekenhuis is gebracht, komt ook vandaag al terug. Gisteravond brak brand uit in een van de hutten van de ferry... die van Newcastle naar IJmuiden vaart. Bemanningsleden konden de brand binnen een kwartier blussen. Twee mannen van 26 en 28 jaar zijn aangehouden... op verdenking van brandstichting. Er waren meer dan 900 mensen aan boord, onder wie 346 Nederlanders. 23 mensen raakten gewond. Het ging om een veerboot van de Deense rederij DFDS.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 Syrië is waarschijnlijk niet op tijd met het verwijderen van 500 ton grondstoffen voor chemische wapens. Dat staat in een verklaring van de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens, OPCW. Het weghalen van de stoffen moet op 31 december klaar zijn, maar dat wordt vermoedelijk niet gehaald. Uit de verklaring van de OPCW en de Verenigde Naties blijkt dat het transport van de chemische stoffen vertraging oploopt... doordat het moeilijk is een veilige route door het land te nemen. Ook de slechte weersomstandigheden en de logistieke problemen spelen een rol. In Groot-Brittannië is een onbekend schilderij... van de 16e-eeuwse Vlaamse schilder Anthony van Dijk ontdekt. Dat gebeurde in de Britse versie van Tussen Kunst en Kitsch. Een pastoor had het schilderij gekocht voor nog geen 500 euro. Het blijkt 500.000 euro waar te zijn. Toen hij het doek liet taxeren werd ontdekt dat het om een Anthony van Dijk ging. Het programma is vanavond te zien op BBC2.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 Schaatster Irene Wust heeft op, de kwalifi op het kwalificatietoernooi in Heerenveen ook de 1500 meter gewonnen. Ze reed een nieuw baanrecord. Tweede werd Lotte van Beek en op de derde plaats eindigde Jorien Termors. Ze gaan alle drie naar de Olympische Spelen in Sochi.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 Het laatste uur van deze zondaguitzending in Tialf in Heerenveen... waar de 1500 meter voor vrouwen er net op zat, zat, zit. U hoorde in het journaal zojuist ook nog een keer de uitslag. Klinkt bijna surrealistisch. 1,53-31 de winnende tijd van Irene Wust. De nummer drie, die zal het meest opgelucht zijn. Jorien Ter Steven Dalenbouwt, praat met haar. Ik met je ticket voor de Olympische Spelen. Hoe groot is de opluchting hier? Ja, de opluchting is al groot. Ik merk gewoon fysiek. Liep het niet en uh, nu ook. Het was gewoon echt een gevecht... Voor mijn techniek en, en voor hoe ik fysiek uh, reed. En uh, ja, dan haal je het nog net. Dus dan uh, ben ik wel even blij dat, uh, dat die ticket wel binnen is. Ja. Ja, hoe, hoe erg heb jij in de piepzak gezeten? Ik bedoel, het ging dit seizoen zo goed. En dan juist op het belangrijke moment dat je moet kwalificeren voor de Spelen. Uh, word je ziek of vlak daarvoor in ieder geval heb je daar met de gevolgen daarvan te kampen. Ja, hoe erg zit je dan in de piepzak? Nou, uh, gisteren had ik wel even echt, uh, echt een baaldag. En, uh, je moet er knap gewoon om. En ik had gewoon nu wel eens ...moet er gewoon weer voor gaan. Alleen je merkt gewoon wel... ...ja, in zo'n rit ook... ...technisch loopt het niet... ...en je mist gewoon wat power en... ...je raakt alles gewoon net niet... ...en dan is het zo zwaar om zo'n 1500 te rijden... En helemaal in, een, in, een, in je achterhoofd als je rijdt... ...als ik het niet verpruts... ...dan ga je gewoon niet... Ja. ...op de lange baan naar de speler toe. Dus dat maakt het wel extra, extra zwaar. Heb je het dan vooral, kun je dat zeggen... ...op karakter gehaald? Yeah. Nou, ik denk wel, ja. Want hoe is dat jouw karakter? Nooit opgeven? Nou ja, gewoon doorgaan en... Uh, ik weet dat ik heel sterk ben. Ook, uh, ook als het ziek soms tegen. En, ja, soms moet je gewoon ook vechten voor zo'n plek. En uh, nou, dat heb ik nu gedaan. En uh, nu mag ik weer stellen, dan mag ik in de gewoon weer, uh, lekker hard schaatsen. Ja, lekker hard schaatsen, daarover gesproken. Iedereen Wusrijt vandaag een belachelijk snelle tijd. Uh, hoe kijk jij daarnaar? Nou ja, weet je, dat is vandaag. In Sotsi is het weer een andere dag, andere baan. En uh, ja, dat is weer, uh, weer andere ander momenten. Ja, dat zie je ook aan mij als nu. Ben ziek geweest en dan sta je hier gewoon net niet fit aan de staan. dan rij je gewoon mindere tijden, dus... En je weet nooit uh, hoe, je, hoe je piekt en uh, op welk moment en welke dag. En voor mij zal het sowieso een heel ander traject zijn in Sochi dan voor iedereen. Dus het uh, blijft toch moeilijk om elkaar te vergelijken. En sluit je dit OKT nu met een goed gevoel af of toch ook nog wel met een klein... Ja, klein beetje een baalgevoel dat je die drie kilometer hebt gemist? Nou, dit OKT sluit ik af en vergeet ik snel en dan ga ik weer verder. Wat bedoel je daarmee? Nou, dat deze race zeker niet uh, gaan onthouden. Want het zijn gewoon geen goede races geweest. En... Dus ook een beetje een baalgevoel? Nou ja, voor techniek en voor ervaring is dit gewoon... Ja, is er niet wat ik ervan had gehoopt, nee. En toch gefeliciteerd. Dankjewel. Dat zei Ruin Mors. Ja, die meer teleurgesteld lijkt dan blij. Snap je dat, Paulien? Ja, nee, goed, ja, dat snap ik wel. Want ze had natuurlijk hier meer willen laten zien. En het is natuurlijk wel, uh, omdat ze ziek geweest is... is ze dus niet in die top, uh, topvorm nu... Um, maar aan de andere kant heeft ze uh, ja, een petje af wat ze hier heeft laten zien wel op de 1500 meter. En gewoon uh, ja, knoppen om en gaan. En uh, nou ja, ook nog haar kans pakken op, uh, op de spelen op de lange baan. Ja en, en voor twee afstanden vermoeden wij, we hadden het er straks al over uh, met Jochem dat ze ook de ploegenachtervolging nu gaat rijden. Ja. Is dat, uh, kan je dat zo invullen wat jou betreft? Of moeten we nog even afwachten? Want er zijn behoorlijk veel vrouwen die daarvoor in aanmerking komen. Hè, inmiddels. Er, zijn, er zijn zeker een aantal vrouwen die daar, uh, die daar ook uh, goed kunnen rijden. En, uh, goed, uh, ja, maar ik denk dat... dat... Ja, zij, zij hoort er wel thuis. Zij is dat ook gewend. Uh, uh, en ik denk ook met, uh, met Irene, ja, je moet echt wel een aantal snelle, nou ja, snelle dames hebben... die inderdaad ook een goede 1500 uh, kunnen rijden. Ja. Uh, en die ook wel die snelheid wat mee kunnen. Uh, en zij, ja, zij hoort er wel thuis. En Irene Wust vindt dat zelf ook. Hè? Want die sprak gisteren al een teleurstelling uit over het feit dat hij Mors nog geen ticket had. Ja, ja als Wust dat graag wil, als kopvrouwen van de... Nou, ploegachtervolging? Nou, dan, dan, dan, ik denk dat dat een hele nadrukkelijke wens is. En het is natuurlijk ook best wel vreemd, er was ook wel discussie over waarom Yuri niet op het lijstje zou staan voor een aanwijsplek voor die ploegachtervolging. Uh, maar we hebben gewoon ook meiden. Waarom met... is dat, denk je? Dat is omdat zij uh, alleen dit seizoen deel heeft uitgemaakt van de ploegenachtervolging. En vorig seizoen niet. En dan er staat ergens in de reglementen dat je in beide seizoenen deel moet hebben uitgemaakt. En daardoor kon Yuri niet worden aangewezen. Het zal wel een evaluatiepuntje worden voor de volgende Olympische cyclus. Het is nu goed gekomen. Het is nu is goed het. gekomen. Maar ik denk dat namelijk als je gaat kijken naar een Marit Leenstra. Een Lotte van Beek, die absolute snelheid hebben. Maar ik denk dat ze net een beetje inhoudtekort komen. En bij Anette, uh, Antoinette de Jong, uh, ik denk dat hij een beetje midden-midden zit. Maar ik, ik, ik zou met Irene, Antoinette en Urien denken dat je een hele goede, heel goed trio hebt staan om te rijden. En dan kan je ook een keer wellicht in de halve finale van de voorronde, kan je nog een keer een ander team opstellen. Is ja, dat de mooiste combinatie, Paulien? Ja, ik, denk, ik zit er ook inderdaad even naar het, naar het lijstje te kijken. en. Um... Ja, ik denk wel, want je moet wel inderdaad uh, die laatste ronde ook doorkomen. En als je echt alleen maar de topsnelheid pakt, je moet het wel vol kunnen houden. En Antoinette de Jong ja, die, die laat natuurlijk ook ontzettend sterke drie kilometer zien. Uh, ja, en dan heb je gewoon drie, drie sterke rijders die uh, een hele goede 1500 en drie kilometer neerzetten. Met op de reservebank Van Beek, Leenstra en misschien nog wel één of twee dames die naar Sochi gaan. En dan ga je echt voor goud, hè? Ja, nou ja dat, hebben ze al, dat hebben ze eigenlijk al laten ja. zien ook de laatste jaren. En uh, ja, dit, dit, zijn, maar dit zijn wat dat betreft... Uh, ja, die potentie is er. Dat, ja. uh, zeker. De dame die in de laatste rit reed was Anouk van der Weide. Die redde het op de 1500 meter niet. Sebastian Timmerman, er is nieuws over haar. En dat gaat dan een paar dagen nadat het gebeurd is... over die drie kilometer nog steeds. Hè? Ja, de, haar coach, uh, dat is Jonge de Wit... die heeft uh, vanmorgen uh, tegenover collega's van het ANP gezegd... dat als... Uh, het startbewijs van Anouk van der Weide zou worden ingetrokken. Of beter gezegd, als ze opnieuw moet schaatsen om zich te kwalificeren. Uh, een skatof moet rijden tegen bijvoorbeeld Yvonne Nauta. Die dus werd gehinderd door Linda de Vries. Dat uh, die ploeg dan naar de rechter stapt. Dus dat ze het daarmee absoluut niet eens zijn. Een skatof is geen optie. Zo wordt uh, Johan de Wit gekwoot. Ge ge uh, dus dat zij dan een, een gang naar de rechter gaan maken. Overigens over Johan de Wit gesproken. Die staat op het ijs. Want we gaan zo beginnen met de duizend meter bij de heren. En Lucas van Alve is een uh, pupil van hem. En gaat zo in de eerste rit rijden tegen Aaron Romeijn. Derde rit, Maurice Vriend. Hebben we ook nog niet zoveel over gehad. Maar dat was vorig jaar zo goed op de middellange afstanden. Moet eens aan de bak. Vierde rit, Gerben Jortsmaan. Talent tegen Wouter Oldeuvel. Vanaf rit 6 gaat het echt los. Het Mark Tuitert. In de zevende rit, Michon Mulder tegen Schipper. In de achtste rit, Stefan Groothuis tegen Ronald Mulder. Hein Ottespeer moet er nog wat van maken tegen Koe En Kjeld -Nuis in de laatste. De, rit, de Nederlandse kampioen tegen Sjoer de Vries. die een hele goede indruk maakt, maakte de afgelopen dagen al. Dus kortom, dit wordt een, een fantastische duizend meter bij de heren. Toch nog even over die gang naar de rechter. waarmee gedreigd wordt. Wat vinden jullie daarvan? Ja, nee, ik snap als coach van Johan de Wit. Uh... Als coach van Anouk zou ik weer dezelfde statement maken. Ik bedoel, ze heeft zich volgens de regels geplaatst. Maar is dat het dan? Is het een statement of is dit heel serieus bedoeld? Nee, dit is ook serieus bedoeld. Um, waarbij de discussie gaat worden, is het wel of geen calamiteit. En gelden gel calamiteit niet alleen voor wereldtoppers. Nou, en daarmee zou je dus aangeven dat Yvonne Nata geen wereldtopper is. Nou, ik denk als je kijkt naar de resultaten het afgelopen seizoen... is dat lastig te zeggen, omdat ze wel een goede 5 kilometer heeft gereden... maar niet zo'n goede drie ja. kilometer. Dus vind ik in dat opzicht dat ze wel een punt hebben. Is dit tactisch ook een goede zet, Paulien? Om het maar even helemaal... Ze trekken het redelijk nu helemaal naar de andere kant. Zo van, ja jongens, dit is toch helemaal geen bespreekgeval. Dat is wat hier eigenlijk ook gezegd wordt. Nou ja, weet je, het is wel, ik vind het mooi, uh, je moet ook opkomen voor je rijsters wat dat betreft. En uh, uh, ja, laat ze maar gewoon uitmaken dan. En uh, ja, ik ben wel van mening dat de beste schatussen moeten gaan. Uh, ja goed, weet je, het, het is goed. De beste schatussen moeten gaan, is ja. het dan noek of Yvonne? Nou, dan moeten ze nog een keer uitmaken wellicht. Okay. Zo zie ik het. Maar, um, maar goed, dat, dat is, kijk, ze hebben wat dat betreft uh, de regels. En uh, ja, nou, we moeten kijken wat er, uh, wat er klopt. En uh, ja, wat het meest eerlijk is. Maar daarover later meer. De eerste rit van de 1000 meter, Sebastian, zijn de mindere goden. Wat voor tijden gaan we hier krijgen? Uh, we gaan het zo zien, want Aron Romein uh, gaat uh, de rit, nou dat zeg ik wel, gaat de rit wel winnen. Maar uh, Lucas van Alphen komt nog. Ah, daar zeg gaan gewoon gelijk. Komt nog aardig terug. 1-10-37, dat betekent voor Aron Romein. Een persoonlijk record, dat is het niet voor Lucas van Alve, want die reed al wel eens 18 dus daar blijft hij nu met 1.10.37 wel een stukje van verwijderd. En dat zijn dus de tijden uit de eerste rit dezelfde tijd. Dus moeten de scheidsrechters dadelijk gaan kijken... de tijdwaarnemers naar de duizendsten... want daar gaat het om als twee mensen gelijk eindigen. 1.10.37, dus de winnende tijd voorlopig voor beide uit de eerste rit. De duizend meter voor mannen waar het zal gebeuren... in de laatste vijf, zes ritten, zei ze Bas is de verwachting... Uh, wie zijn hier favoriet? Uh, Michel Mulder, Kjeld Nuis. Uh, ik zou in eerste instantie nu zeggen Kjeld. Maar met de achterhoofd, in het achterhoofd de 500 meter van Michel Mulder... geeft dat zoveel power, die jongen is zo goed... dat ik denk dat hij wel de verrassing kan zijn dat hij gewoon misschien die duizend meter kan winnen. Maar Kjeld, denk ik, als ik kijk naar zijn hele goede 500 meters... Uh, ook... Dus dat zijn eigenlijk de 1 en 2 met z'n tweetjes. Er zijn uh, nog flink wat namen die hier tussen staan ook, Paulien. Van mensen die nog helemaal geen Olympisch ticket hebben. Mark Tuitert, Stefan Groothuis, Hein Otterspeer. Voor wie van deze mensen zie jij dat gebeuren? Ja, dat. Um, nou ja, je, je noemt, vergeten vergeet er ook nog geen, uh, Shu de Vries kan wellicht ook ja, nog uh, tussenrijden. Um, ja, voor wie zie ik dat gebeuren? Ja, dat is echt dat is koffie te kijken. Wat was ik jouw vindt... indruk van Heijn Otterspeer bijvoorbeeld op de 500 meter? Ja, ja ik denk dat hij zeker wat nog, uh, nog wat kan laten zien. En ook, uh, hij, hij rijdt ook gewoon weer een stuk beter. En als je kijkt, uh, um, ja, deze mannen moeten het nu ook laten zien. En dat is het. Uh, dus, dus zij staan zo gebrand straks aan die, uh, aan die start... Hij is wel aan de betere hand hij ja. op de speer. Dus ik, dat, dat, dat pleit voor hem en hij heeft wel laten zien... Dat, dat was op die 500 meter eigenlijk al te zien. Ja. Want de tweede en ging het... al een stuk beter dan de eerste. En zijn 1000 meters zijn over het algemeen beter dan zijn 500 meters. Nee. Geldt hetzelfde voor Stefan Groothuis? Nou, Stefan heeft uh, anderhalve week geleden tijdens een testwedstrijdje hier gewoon weer een hele harde duizend met meter gereden. En ik denk dat dat hem heel veel vertrouwen heeft gege gegeven. Zijn dus vijfhonderd meters heb ik niet zo een, uit jaar mijn hoofd, maar hij is geen 500 meter man. Hij nou ja, moet mij... het nu van die duizend hebben, het moet exact. nu gebeuren. Dus ik, ik denk dat dat, nou dat kan wel weer een outsider zijn die zich er gewoon weer bij rijdt. Ja. Rit 2, Sebas. Arvin, uh, Arvin Wijsman wint die rit, uh, rijdt voor Jong Oranje, 1080. persoonlijk record, ook voor hem weer. Lieber Mulder, geen persoonlijk record voor hem, maar die had helemaal een rit met veel missers. Betekent niet dat ze sneller zijn dan de heren uit de eerste rit. En er is inmiddels gekeken naar de duizendsten van een seconde. En daaruit blijkt dat Aaron Romeijn vierduizendsten sneller was dan Lucas van Alphen. En dus staat Aaron Romeijn op de eerste plaats. Zal toch gebeuren, zeg, dat het straks ook gaat plaatsvinden voor die tickets voor Sochi. Dat het echt om duizendsten gaat. Nou ja, we gaan het afwachten. Derde rit zijn we aan toe. Maurice vriend in de baan, de uh, Noord-Holland die vorig seizoen zo opviel... Bij de Nederlandse afstandskampioenschappen eerst derde op de 1500 meter. Daarna won hij de wereldbeker. Meteen de eerste wedstrijd van het seizoen won hij. Maar sindsdien is hij toch een beetje weggezakt. En dit seizoen begon hij ook slecht. Want bij de Nederlandse afstandskampioenschappen was het geen schim van maurits Mauritsvriend van het jaar daarvoor. Tiende op de 1500 meter slechts. En vijftiende op deze kilometer dus geen wereldbekerwedstrijden gehad. Hij heeft dus een traject moeten afleggen met trainingswedstrijden. En met uh, vooral dus veel trainingen tegen Jesper hij die er formeel bij zit op de 500 meter... Natuurlijk veel sneller opent dan uh, Maurits vriend. Maar Jesper Rossepes weet ook dat hij er uh, normaal gesproken buiten gaat vallen. Of er moeten hele rare dingen gebeuren. Er gebeuren bijna rare dingen nu op de kruising. Waar Jesper Hospus voorrang heeft. En uiteindelijk lossen ze dat goed op. Want Vriend hield ietsje in bij het uitkomen van die binnenbocht. Waardoor Hospus voorlangs kan. Zit ook veel dieper tegen de betere sprinter van de twee. Maar ja, nu komt die laatste ronde. En dat wordt een lastige ronde voor Jesper Hospus. 25, 9 voor hem. 43, 37 slechts voor Maurice Vriend. 26 rond. Die heeft een heleboel, heeft een heleboel goed te maken in de laatste uh, ronde. Loopt een rijt een voorlaatste bocht. Die niet helemaal vlekkeloos is. Wat technische foutjes bij Vriend. Nogal. Altijd veel werk aan de winkel voor hem om het verschil met Hospers te overbruggen. Hij is er bijna, maar de is te laat hoor. Even die linkerhand richting het ijs. Het is geen goed teken dat Hospers hem zo dicht op de uit zit. Zo dicht vriend op de uit zit en de tijden vallen tegen. Nee, nee, nee, nee, nee. 1-10-62 voor vriend. Dat is een hele andere vriend dan vorig seizoen dus. En 1-11-02 voor Jesper Hospers, vriend kan op deze 1000 meter in ieder geval Sochi uit zijn hoofd zetten. Maar morgen komt nog de 1500 meter. Maar dan moeten er wonderen gebeuren. Wil hij dan heel veel beter rijden? Want dit is gewoon een slechte tijd. 1162. Daarmee doe je niet mee. Rit nummer 4. Interessante rit, niet alleen omdat Wouter Oldeheuvel aan de start staat. Wouter Oldeheuvel, dat is toch de oud Nederlands kampioen allround. Dat is toch een man van de vijf en de tien kilometer, ja. Maar die heeft eigenlijk sinds hij de problemen heeft gehad met zijn, met zijn lichaam... problemen heeft gehad met de knie waaraan hij geholpen moest worden. Zijn linkerknie is hij meer middellange specialist geworden. 1500 meter, maar pakt de 1000 meter erbij. En wie weet, wie weet dat hij dat erbij rijdt. Ik denk dat deze afstand net te kort voor hem is. Maar morgen op de 1500 meter kan het wel gaan voor hem. Hij rijdt tegen een groot talent. Gerben Joritsma, 20 jaar. Opgepikt door Jacques Ori bij Brent Loyalty nadat hij vorig seizoen uh, de hele Nederlandse junioren top verraste door uh, het Nederlands kampioen te worden bij de junioren. Joritsma rijdt persoonlijk record na persoonlijk record na persoonlijk record. Ook dit toernooi heeft hij dat alweer gedaan. En opent in 1690. Rijdt daarmee zijn tegenstander van nu Wouter Rolde. Heuvel direct al op zo'n 14e van een seconde goed door de tweede binnenbocht heen. Het heeft al wat weg van Ronald Mulder. Eigenlijk vind ik zo. Oh, van zijn ploeggenoot. Die ook altijd in dat donkere zwarte pakkerheid. Van Brent Loyalty. Als je hem zo ziet rijden. Het zou een Mulder kunnen zijn. Maar het is het niet. Het is een Jorisma Gerben Joritsma. Dus diever afkomstig. Ligt nog altijd voor. Op weg naar de bel. Ten opzichte van Wouter Roldeheuvel. Komt door in 42-72. Dat is de derde doorkomsttijd. En moet dat nu in de laatste ronde zien goed te maken. De laatste ronde, wat natuurlijk in het voordeel is van Wouter Roldeuvel. Die uh, gaat zien dat Joritsma voor hem langskruist. Roldeheuvel moet nu proberen om ondanks de laatste buitenbocht met hem mee te gaan. Heeft meer snelheid. Heeft meer snelheid dan zijn tegenstander. Zit hem op de huid. Gaat naar buiten toe. Gaat laat naar buiten toe. Maakt even gebruik van de slipstream. Maar het verschil wordt, denk ik, toch te groot in de binnenbocht. Door de binnenbocht van Joritsma. Joritsma gaat hier de rit winnen. Heeft een persoonlijk record staan van 1174. Hoppa! Weer een nieuw persoonlijk record. Niet goed genoeg voor de leidende tijd. Met de korte ei. Maar wel weer een persoonlijk record voor, Gerrit, uh, voor Gerben Joritsma. Olde Heuvel staat op de vijfde plaats al. En dus staat Aaron Romein. De winnaar dus met die 4000ste uit. De eerste rit nog altijd bovenaan. En dat kun je wel een uh, kleine verrassing noemen. Nou, waar die 4000-stal niet belangrijk voor kunnen zijn. Tot nu toe. Want alles komt nog. Even een paar namen met jullie doornemen. Thomas Krol, dat is een coming man. Al voor nu? Of moet hij zich richten op de volgende Olympische Spelen? Ja, ik denk dat we de volgende Olympische Spelen gaan worden. Ja, goede Zou ervaring. Zijn een jongen met zoveel talent dat het er dan wel in zit? Ja, kijk, het is vier, uur, vier jaar is nog lang. Uh, maar goed, als jij hier al start. Uh, dan heb je absoluut de potentie om wel weer door te groeien. Maar het, het, is, het is ook een beetje gokkel om dat te zeggen. van hoe, hoe werkt dat? Hij zit bij een goed team. En als hij daarin door kan groeien, ja, waarom niet? Dan krijgen we de rit daarna Mark Tuitert. die uh, Olympisch kampioen is op de 1500 meter. die in het verre verleden allrounder was. maar die de laatste jaren ook regelmatig heel goed deed op de 1000 meter. Maar dit jaar, Paulien zo'n een beetje kwakkelen nog, hè? Ja, hij heeft hem nog net niet, uh, niet helemaal te pakken. En uh, ook ja, dat het technisch nog niet helemaal loopt. Uh, ja, het is de vraag of hij het op, de, op tijd uh, in orde heeft gekregen. Uh, ja, dat, ik denk dat het heel moeilijk voor hem wordt. En dat we bij hem dan eigenlijk vooral wat moeten verwachten op de 1500 meter. Want ook vooral nu, als je kijkt naar wat het is. Hij moet niet terugkomen op zijn oude niveau, maar hij moet beter worden. Ja. Nog beter dan ja. dat. Want hij moet mee met de rust. Die rijden zo hard op dit moment. Ja. En uh, ja, dat wordt denk ik een moeilijke opgave. Het is aan de andere kant Jochem wel weer Mark Tuitert. En Mark Tuitert die is er altijd ineens als je het niet verwacht. En ook soms ineens niet als je het wel verwacht. Ja, dat klopt. Ik vind alleen als ik kijk naar wat hij tot nu toe heeft gereden. Het was één afstand achter de rug, de 500 meter. Ik weet dat ik hier ooit een Europees kampioenschap heb gereden... waar de 500 meter werd gewonnen door Mark Tuitert. Oké, okay, in een iets wat langzamere tijd dan wat hij nu dreed. Ja. Alleen zijn opening was wel sneller. Onder de 10. Ja. En dat verbaast mij. Ik denk, hey, dat vind ik op zich geen uh, goed signaal... als je nu niet zo snel opent als je in het verleden hebt gedaan. Ik zie iemand juichen. Sebastian, rit 5. Ja, ja Thomas Krol. En terecht. 109.23. Voor de man die meer 1500 meter specialist is dan 1000 meter. Maar 10923 is gewoon een persoonlijk record voor Thomas Cross. Sneller dan dat hij in maart van dit jaar was in Calgary. Dus dan laat je gewoon een uitstekende tijd zien. En hij staat dus bovenaan. En Kai Verbij, dat was zijn tegenstander. Ook een jong talent, 19 jaar, uit Leidendorp. Rijdt uh, geen persoonlijk record, dat dan niet. Maar wel een hele goede tijd, 1952. En staat op de tweede plaats. Als we dus naar de hoofdmoot gaan, de vijf ritten van de duizend meter die er echt... Helemaal toe doen. Waarin we dus nu Mark Tuitert aan de start zien. De man van de 1500 meter in Vancouver. Morgen op de 1500 meter is alleen de winnaar hè? zeker van deelname aan Sochi. En op deze afstand gaan de nummers 1 en 2. Dus ben je geneigd de kortste route, de makkelijkste route naar Sochi? Ligt misschien wel vandaag voor Tuitert, maar het is niet meer de Tuitert die we in het verleden gezien hebben. Vorige week op een trainingswedstrijd reed hij ook niet goed hier in Tiel of in Herenveen. Dat gaf hij ook zelf toe. En toen liep hij ook rond in de catacombes over van ja, ja, nou ja, ik moet hopen op een wonder dat er inderdaad in een week tijd nog heel veel verandert. Hij rijdt tegen Lennart Velema, Mark Tuitert. Velema is 20 jaar en komt uit Groningen en ligt voor na 200 meter in 1667. Velema is ook de betere 500 meter man van deze twee eigenlijk gezien. Tuitert gaat mee in 1677, maar het verschil op de kruising is niet groot. Tuitert met de linkerarm op de rug. Zelfde stel als Lennart Velema, die wel groter is, sterker is, zo te zien, dan Mark Tuitert. Althans, dat draagt hij uit, maar Tuitert heeft natuurlijk ook veel, veel kracht in die bovenbenen. Oh, Velema trapt even een blokje weg. En Tuitert volgt nog altijd op achterstand. En ligt ook in deze ronde achter ten opzichte van Velema. 42-02 voor Velema. 42-35 voor Tuitert. Die het nu van zijn slotronde moet hebben. Om bijvoorbeeld binnen de 1-0-9-23 van zijn ploeggenoot van Thomas Krol te gaan eindigen. En dat wordt al een uh, hele opgave voor Tuitert. Hij valt voordeel van de laatste binnenbocht. Maar hij heeft moeite, valt ook stil. Mark Tuitert op weg naar, richting Velema. Maar hij zit er maar naast hoor. Hij ligt er maar iets. Dat is geen goed teken. En dan wordt het 1.09.18. Hij zit er net binnen. Binnen die tijd van uh, Kroll. Velema verbetert hij zich sterk. Zeg. Want hij rijdt een dik persoonlijk record. Gaat naar 1.09.27. Hij reageert blij. En het, reageert niet met die 1.09.18. Want ja, hij weet ook dat het uh, afwachten wordt. Nu voor hem of het genoeg is voor een plek. In ieder geval bij de eerste twee of niet. Hij is in ieder geval 500ste sneller dan uh, Thomas Kroll. Velema verrast voorlopig met de derde plaats. Een tiende achter Mark Tuitert. Vier ritten nog te gaan. Pim Schipper nu in de baan namens Brent Loyalty, de ploeg van Jack Ori tegenover Michel Mulder. Daar staat hij weer. De sprint wereldkampioen van vorig seizoen, de regerend wereldkampioen sprint dus. En de man van de 34-31, wat zette hij, Theo op zijn kop zeg, bij de 500 meter voor de heren. En Michel Mulder kan ook een hele goede duizend meter rijden. Hij werd toch derde in Astana bij de Wereldbeker, tweede bij de Wereldbeker in Berlijn dit seizoen. Dus ook dit seizoen heeft Michel Mulder al hele goede duizend meters laten zien. Kan die zijn twee de ticket in de wacht gaan slepen. Hij heeft dus genoeg aan de plaats bij de top 4. Hè, aangezien hij al een afstand achter zijn naam heeft staan. Schipper moet echt bij de beste 2 gaan eindigen. Op deze 1000 meter wil hij naar Sortie mogen. Michel Mulder is gestart in de buitenbaan. En opent in 1638. Alsjeblieft even het visitekaartje afgeven. Zo aan het begin van deze 1000 meter. En Schipper moet haast maken. Schipper moet aanzetten. Nou, Dat doet hij net genoeg. Maar er kan geen rijder tussen, hoor. Zo dicht zit Michel Mulder. Pim Schipper al op de uit op de kruising. Gaat even mee in de slipstream van Pim Schipper. En nu slaat hij dan toe in deze binnenbocht. Op weg richting de 600 meter. Op weg richting de bel voor de laatste ronde. Waar het barenrecord doorkomst 41-98 was. En Michel Mulder komt in 41-41. Zit dus een halve seconde binnen het barenrecord van Shawnee Davis. Komt hier mogelijk een tweede barenrecord aan. Of gaat Michel Mulder te veel verliezen in de laatste bocht? Die voorlaatste binnenbocht ging niet helemaal lekker. De voorlaatste bocht nu naar buiten toe. De laatste buitenbocht voor Michel Mulder. De man die TiO al een keer in extase bracht. 1-0 9.17 is het de te kloppen tijd. Daar moet hij ruim onder gaan komen, Mulder. Zet aan bij het uitversnellen. En dan wordt het 1.08.78. Geen baanrecord, maar wel verreweg, verre weg het snelste. En hij is ook sneller dan Kjeld Nuis was, uh, toen Nuis Nederlands kampioen werd eind oktober. Zo goed is deze tijd. 1.08.78 voor Michel Mulder. Hij bovenaan. Schipper rijdt de zesde tijd en weet dus dat hij niet naar sortie gaat. 1.08. 8:78, Dat is echt een geweldige tijd voor Michel Mulder op deze 1000 meter. Maar ja, hij moet ook nog eventjes afwachten of het genoeg is om bij de top 4 te komen. Want er komen nog zes rijders in de baan. Te beginnen bij bijvoorbeeld zijn tweelingbroer bij Ronald Mulder gaat dus ook al naar sortie via de 500 meter, want Ronald Mulder werd tweede... op die afstand achter zijn tweelingbroer... die 10 minuten ouder is, achter Michel Mulder. En daar rijdt tegen Stefan Groothuis. Groothuis moet aan de bak. De oud-wereldkampioensprint, de wereldkampioensprint van Calgary. De wereldkampioen van de 1000 meter hier in Heerenveen. Dat was toen een 1 2 met Kelt Nuis... op een prachtige 1000 meter ook in Heerenveen... bij de WK afstanden. Heeft nog niks, geen zekerheid. Moet ook gewoon dus vol aan de bak nu... Op op deze kilometer, zoals altijd een beetje een moeilijke start... bij Stefan Groothuis, die gestart is in de binnenbanen... dus weet dat hij dadelijk in de slotronde ook het voordeel heeft... Zeg maar, van de laatste binnenbocht. Ronald Mulder in de buitenbaan gestart, opent sneller dan Groothuis. Maar neemt zijn ploeggenoot als het ware wel goed mee, hoor. 1642 om 1664 zijn de openingstijden. Nu die tweede bocht goed doorschaatsen Groothuis... die in tegenstelling tot Mark het de laatste dagen wel indruk heeft uh, gemaakt. De laatste weken wel beter en beter ging schaatsen... Maar op de kruising heeft Ronald Mulder zijn ploeggenoot meer snelheid. Want hij komt in de buurt. Komt in de buurt bij Groothuis. Groothuis nu in de buitenbaan. Ronald Mulder in de binnenbaan moet een beetje inhouden. Om niet die binnenbaan helemaal uit te waaien. En tegen zijn ploeggenoot op te klappen. Kost snelheid. Zie je ook op weg naar het ingaan van de laatste ronde. Waar Groothuis doorkomt in 41-67. De tijd van Mulder loopt door. Mulder met de hand naar het ijs. Oeh, moeilijke binnenbocht voor Ronald Mulder. Die stilvalt in die binnenbocht. Groothuis heeft hem nu te pakken. Groothuis heeft meer snelheid. Groothuis zit ernaast. En Groothuis heeft ook de laatste binnenbocht om nu deze rit te gaan. Binnen. De tijd van Mulder. 1,878. De tijd van Tuitert. 1,917. Hier komt Steven Groothuis. Hij moet sneller zijn dan Mark Tuitert. En dat is hij. En hij is sneller op dan Michel Mulder. Zo, zo, zo, zo, zo. Terwijl de tijd heel even op het bord ging. En uh, daarna gelijk weer doorloopt. Ja, zo snel kan ik niet meeschrijven hoor. Maar de tijdwaarneming laat ons nu eventjes in de steek. Maar uh, 1,08 zagen we toch echt even staan. Voor uh, Steven Groothuis. Die sneller. 1,0851. Die sneller sneller dus is dan Michel Mulder. Ronald Mulder met 1.08.51 of uh, uh, uh, Groothuis met 1.08.51 Ja, nu gaat uh, de, het hele systeem helemaal in de war, Want Ronald Mulder staat achter die naam. Maar daar moet toch echt Stefan Groothuis staan. Groothuis op 1. 108 1.08.51. Michel Mulder staat nu op de tweede plaats. En de tijd die Ronald Mulder dan daadwerkelijk reed zien we nu nog niet op het scorebord staan. Tijdwaarneming van slag af. Dat komt dan uh, de dus dadelijk later wel feit is dat Stefan Groothuis bovenaan staat. En dat Otter Otterspeer nu uh, in de baan staat voor zijn 1000 meter tegen Koen Verwij. En ook voor Hein otterspeel geldt. Dat uh, het nu alles of niets is slecht gereden aan het begin van dit seizoen bij de Nederlandse afstandskampioenschappen. Gerommeld met het materiaal, een uh, uh, sterfgeval in de familie, zorgde ervoor dat hij toen helemaal niet bij de les was. Negende en achtste getraind. Hij mocht rijden in Berlijn bij de Wereldbeker. Dat ging niet helemaal super, maar vorige week, terwijl de starter van dienst de start terecht afbreekt, starter is Wim van Biezen. Want er werd van alles en nog wat geroepen, ook uit het publiek aan het adres van Groothuis, die dus 1851 reed en Ronald Mulder 1984 reed. Dus die zit er sowieso niet bij, want staat achtste, Groothuis 1, Michel Mulder 2 en Mark Tuit het voorlopig. Dus op de derde plaats weten we dus dat Otterspeer nu ook nog wat van zijn seizoen moet maken. Koen Verweij heeft morgen ook nog de 1500 meter. Dat is eigenlijk zijn afstand hè. Daarop werd hij Nederlands kampioen, maar op deze kilometer werd hij tweede in 1:29 bij de enke afstanden. Dat is nu niet genoeg om bij de top 2 te komen voor Koen Verweij. die daar een valse start maakt. Ja ja ja ja ja. Valse start voor Koen Verweij. Je zag even ook uh, zelfs uh, uh, Gerard van Velden schrikken. Want die deed even de handen naar de mond van... Oeh, Koen, wat doe je? Maar ja, die eerste start werd dus door de starter afgebroken. Hè? Die eerste start was geen valse start, dus... Er waren even wat mensen die dachten, Koen Verwij gaat eruit. Maar Koen Verwij gaat er nog niet uit. Koen Verwij heeft gewoon nog een tweede kans. Net als Hein Otterspeer, die ook terug moet richting de start. Groothuis dus op 1. 1 08, 51. Geweldige tijd. Het is trouwens de vijfde tijd ooit. Hij reed het al een keer eerder, Groothuis. Hij reed ook een keer 1, 08, 50, Dus Groothuis was één keer 100 sneller dan dat hij nu was. Michel Mulder op de tweede plaats, Tuitert op de derde plaats... Thomas Krol voorlopig op de vierde plaats. Nou, dus dat klinkt opnieuw door Wim van Biesen. Voorlaatste rit, duizend meter. Spanning is voelbaar in TIAF. Iedereen is nu heel mooi stil. Iedereen kijkt toe... Die twee lichamen daar. Halverwege de kruising zeg maar bij de startlijn 1000 meter. En staan ze nu stil. Nou, nou, nou, Het ging door het oog van de naald, dacht ik eventjes. Want ik dacht toch even een kleine beweging te zien. Maar het mag gelukkig, het mag gelukkig. We krijgen gewoon een strijd tussen twee mensen die graag naar Sochi willen. Ook op deze 1000 meter. Hein Otterspeer reed vorige week een hele goede trainingswedstrijd. Reed ook een goed rondje op de 500 meter. Opent nu in 1678. 1710 voor Koen 25-2 reed Otterspeer vorige week een volle rond the hier in Tiel bij een trainingswedstrijd. Nu moet hij dat op zijn minst weer doen. Nu moet hij dat eigenlijk nog sneller doen. In de eerste volle ronde van de 1000 meter. Ligt voor Otterspeer. Die grote sterke Zuid-Hollander. 25 jaar is hij uit Ouderkerk en de IJssel. Koen Verweij 23 jaar nog maar. Loopt toch al heel lang mee. Koen Verweij ligt achter Otterspeer. Oh, missen bij Otterspeer. Dat is niet goed. 25-4. Dat is ook iets te traag hoor. 25-6 voor Koen Verweij. Nu heeft Otterspeer wel het relatieve voordeel dat hij een gangmaker heeft op de kruising. Waar Koen Verweij ook oprijdt. Terwijl hij zijn linkerhand even naar beneden had. Kort om een race. Links en rechts toch wel wat, met wat foutjes van beide rijders. Dus Otterspeer gaat richting Koen Verweij. Maar, nee hoor, blijkt, komt er nog niet voorbij. Verwij blijft in de buitenbaan. Hein Otterspeer voor. Otterspeer gaat dit niet redden. Koen Verweij wordt de ritwinnaar. En gaat de rit winnen in 1.079. Zevende. Oeh, en Otterspeer tiende. Nee, Verwij zwaait ook meteen naar het scorebord van man, man, man. Wat was dit een slechte rit. Nee, dit was een rit met fouten van beide. En Hein Otterspeer die uh, kan een streep zetten door, uh, door Sochi. Die gaan we daar niet zien. Die gaat daar niet terechtkomen. Die droom gaat niet door. Stefan Groothuis staat erbij. Staat erbij. Op één tot nu toe. Michel Mulder. Ja, die zou zomaar een dubbelare kunnen gaan worden. Dat weet hij trouwens natuurlijk sowieso al. Want Mulder staat tweede. En er komen nog twee reders in de baan. Dus Michel Mulder heeft zijn tweede afstand te pakken. Na de 500 meter ook de 1000 meter. het nog steeds op de derde plaats. Thomas Krol staat vierde. Als we naar de laatste rit gaan. Met Kjelt Nuis, de Nederlands kampioen. Werd hij eind oktober op deze 1000 meter in 1,884. Dus nu niet genoeg om te winnen. Rijdt tegen Sjoerd de Vries. Een rijder die indruk heeft gemaakt de afgelopen dagen. Waarvan iedereen zegt, van wie iedereen zegt... terwijl ook dit een valse start is... van wie iedereen zegt dat, uh, dat een man is, een outsider is... om te gaan verrassen wellicht voor die Olympische tickets. Valse start dus werd gemaakt door Kjeld Nuis. Want ik zie een witte vlag bij de assistent van uh, de starter... Nuis rijdt ver door, bijna tot zo'n beetje in de bocht voordat hij uh, omdraaide. Terwijl Jouw vries, een jaartje ouder dan uh, zijn tegenstander, alweer bij de startstreep staat. Even met de linkervingers langs de ijzers. Daarna met uh, de andere vingers langs de ijzers, langs de andere ijzers. Om uh, die eventjes goed schoon te maken. En dan draait hij zich om en gaat hij opnieuw naar de startstreep. En uh, Kjeld Nuis... Popt zich, pompt zich als het ware ook nog weer een keertje op voor deze finale laatste rit. Ze weten wat er gereden is. Ze weten dat 1851 daar staat. Ze weten dat 1878 staat van Michel Mulder als tweede tijd op deze duizend meter bij de heren. En nu komt het erop aan in deze laatste rit waar het klaar opnieuw klinkt. En daar het startschot heeft geklonken van de starter. En uh, wederom in deze tweede poging maar één keer geen valse start. Iedereen dus onderweg met uh, Nuis en Sjoerd Vries in deze laatste rit. Nuis via de binnenbocht op gang komen, snelheid maken, kracht overbrengen op het huis. Maar Sjoerd Vries blijft in de buitenbank. op Nuis voor over de eerste 200 meter op is 16.55. Dat uh, is ietsje sneller dan Groothuis deed. Nuis is ietsje langzamer dan zijn ploeggenoot deed over de eerste 200 meter door de binnenbocht heen. Kjelpt Nuis altijd een hele mooie stijl. Altijd. Prachtig om naar te kijken. Dat geldt trouwens ook voor Schjoer de Vries hoor. Dat is ook een hele mooie schaatser die ooit bij Jacques Ori in de ploeg heet. Daar niet kon aarden. En toen naar de ploeg ging van Gerard van Velden daar toch beter is geworden. Dat liet hij ook al zien bij de NK afstanden. Waar hij dit seizoen derde werd op de Duizend meter. Net als vorig jaar. 25-4 voor beide. Het ontloot elkaar niet veel. Bij het ingaan van de laatste ronde van deze Duizend meter. De Vries valt een iets meer stil. Heb ik de indruk in die binnenbocht. Dan Kelt Nuis deed in de buitenbocht. Versnelt ook niet zo lekker uit. was een trapje naar achter als het ware. En Nuis komt er daardoor aan. Nuis heeft meer snelheid nu in de laatste ronde, in de laatste bocht. Kjeld komt onderdoor. Shooter de Vries, die gaat stuk. Kjeld Nuis, oeh, maakt een fout. Komt overeind. Handen naar het ijs. En dan versnelt hij nog uit. en komt hij uit op 1,0945. Niet genoeg. Hij wordt zesde. Oh Nuis, dan mag je Nederlands kampioen zijn. Maar je gaat niet op de duizend meter. En Tuitert lacht. Want Tuitert weet dat hij er met de derde plaats heel dichtbij is nu. Ook omdat Michel Mulder een uh, dubbelaar nu is voor wat betreft de Olympische tickets. De winst. En daarmee absolute zekerheid gaat naar Stefan Groothuis. Tweede wordt Michel Mulder op deze Duitsend meter. Mark Tuitert wordt derde en de vierde plaats gaat naar Thomas Krol. Goeie genade, wat een uh, verrassende uitslag toch van deze Duizend meter. Betekent dat Groothuis helemaal zeker is dat uh, Michel Mulder dus een dubbelaar is daardoor Jan Smeekens nu ook zeker is van een deelname aan de Olympische Spelen. Tuit het nog niet, want Mark Tuitert moet afwachten hoe morgen de 1500 meter gaat verlopen. Want volgens mij is het zo dat als Sven Kramer Jan Blokhuizen. Of uh, Koen Verweij, die 1500 meter morgen wint... dat dan zeg maar, de nummer drie van de 1000 meter ook gaat. Hij is er dichtbij, Mark Tuitert. Maar het wordt afwachten volgens mij hoe de 1500 meter morgen verloopt. Maar dat gaan we zo nog eens even uitrekenen met die heerlijke aanwijsvolgorde. Want wat het wel zeker is, is dat Groothuis gaat. 1 08, 51 Een fantastische winnende tijd op deze 1000 meter voor Stefan Groothuis. Hij zit er sowieso bij. Kom ik kom zo nog even bij je terug, Sebas. Ook voor de vraag wat dit betekent voor Jesper Hospes... en de nummer 4 van die 1000 meter, Thomas Krol. Maar eerst maar even de uitslag, Jochem en Paulien. Stefan Groothuis wint hier. Ja, ik, ben, ik vind het een fantastische uitslag. Zoals bij een kwalificatie nooit hoort. Het was eigenlijk wel weer verrassingen. Ik bedoel, uh, ik hield vast aan mijn oude lijstje. We hadden het toen straks over. Uh, maar Stefan heeft gewoon gedaan wat hij vorige week ook deed. is dus gewoon heel hard rijden. Uh, Michel Mulder, ja, dat verbaast mij op zich niet. Maar ik ben wel verrast door dat Mark Duijf het een derde tijd rijdt. En uh, jij kondigde het straks wel aan, uh, Thomas, kom, je hebt nu gewoon ja, de vierde tijd. talent voor de toekomst. Ja, je, hebt er, maar... je hebt er zicht op. <laughs> Paulien, welke is het meest verrassend eigenlijk? Nou ja, eigenlijk vind ik een beetje. Dat is meer het verlies nu, maar het verlies van Kjeld. Die, ja, ja. Hij reed eigenlijk stijf. Hij, het is niet de Kjeld die we normaal uh, zien. En uh, dan maakt hij aan het eind ook misses. En ja, hij. hij, hij zo direct is... praten we verder oh. over Nuis. Want uh, Mark Tuit, het staat bij Steven Dalebout. Mark, uh, ontzettend gefeliciteerd, wou ik bijna zeggen. Het is wel zo goed als zeker. Hoe voel jij dat? Geen idee. Ik heb helemaal niet naar die uh, plekken gekeken. Maar. Uh, ja, ik wist gewoon dat ik top 3 zou. Ja, gaat dat wel? Ja. Maakt uit, het zit op het bankje. Ja, zijn schaatsen zijn al uit. Um, ik moet even diepe ademhalen. Ja, ik reed een week geleden nog 36,5 En dat week drie weken achter elkaar. Dus, uh, het ging, het ging heel slecht. Ik kom van heel, ver, van heel ver. Hoe heb je naar deze wedstrijd toegeleefd? Ja, dit, de, dit zijn gewoon de momenten dat je... Alles loslaat, alle technische details. Of dit is gewoon uh, heel je ziel en zaligheid erin gooien. En, en dat lukt op een trainingswedstrijdje niet. Alleen, ja, in een World Cup eigenlijk ook niet. Dat, dat heb ik al zo vaak gedaan in mijn leven. Er zit zoveel routine in dat je daar niet meer wakker van wordt bijna. Alleen, bij deze wedstrijden voel je, voel je waarom, het, uh, waarom het gaat. Waarom je, waarom je zo hard getraind hebt en waarvoor je doet. Sorry. Ah, man, Felicitaties ja. van Michiel Mulder, ploeggenoot. Ah. Ah, ik ben heel erg blij gewoon dat ik weet, dan veel hoe het zit met de spullen, Ik weet het allemaal niet alleen. Ik reed uh, veruit het minste verval, dus dat is uh, voor morgen ook fijn. Uh, ik, ik moest op die 500 meter even inkomen, alleen uh, ja, ik had een hele mooie rit en, uh, er zaten. Uh, voor, ik reed tegen een 20-jarige, volgens mij. En voor me zat een 20 en 19-jarige, ik dacht ik, god, ik, moet hier, uh, ik ben misschien een veteraan, maar ik moet die jonge jochies toch nog even een keer eraf rijden en voorblijven. De uh, nou, uh, laatste rit was, uh, dat, ja, ja, is het misschien wel juist omdat jij een veteraan bent dat je nu hier weer piekt. Ja, tuurlijk. Ja, weet je, het is, <coughs> Want voor mij, ik weet hoe het zit. En ik weet wel wat ik kan verwachten en ik weet dat ik mezelf kan verrassen. Alleen,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 Je hebt nu de derde plaats en volgens onze informatie nu moet er nog één dubbelaar zijn. En dan zou jij je dan zo uh, inschuiven in dat hele schema en dat je mee kan met die team naar Sochi. Ja. Nou, uh, laat ik die dubbel zelf maar uh, maken morgen dan. Uh, dan zijn we daar vanaf. Maar uh, zeg, je bent lijk bleek man. hè? Je bent bleek. Ja, ik had het echt niet verwacht joh. Ik kom van zo ver. Ik, uh, op zich 1 1 dat is wel de snelste tijd die ik hier in jaar, afgelopen vier jaar heb gereden denk ik. Dus dat was een mooie opsteken. Maar ja, er werd gewoon... Als je bij de dames kijkt ook, er werd zo hard gereden. Ik, uh, ik had eigenlijk gedacht dat de 1-0-8 zou moeten. En, uh, ja, dat laat gewoon je jongens steken vallen. En uh, ja, dat, dat hoort ook bij zo'n wedstrijd. Hè? Je moet wel uh, je kop erbij houden. Uh, gewoon doen wat je kan doen. En dan uh, is dit voor mij een goeie, maar nog niet eens een fantastische uitschieter. Alleen, als anderen het laten liggen, dan... Uh, gaat de oude krijger ermee heen. Uh, ja, ik zei, ik zei een week van tevoren nog... Misschien sta ik er niet goed voor, alleen... Uh, ik zal me met hand en tand verdedigen met alles wat ik heb. En uh, dat heb ik gedaan. Mark Tuitert. De emotie van Mark Tuitert. Ontzettend blij. En Michel Mulder, die hem omhelst, ook ontzettend blij. Sebas, laten we het even in het juiste kader zetten. Want we moeten echt nu naar die Matrix gaan kijken. Ja, en, en uh, er zijn uh, nog wel scenario's denkbaar dat hij. Uh, de Ja. Dat wil ik niet te, ze <laughs> ja. te zeggen, want ik wil niet te boos doen. Ja. En, en die zijn niet heel ondenkbaar. Nee, uh, uh, nou ja, laten we de scenario's schetsen waarin die wel gaat. Laten we het positief benaderen. Uh, als Koen Verwij morgen de 1500 meter wint... dan gaat uh, Mark Tuitert uh, mee naar de Olympische Spelen. Dan is hij namelijk de tiende man. Als Sven Kramer de 1500 meter morgen wint... Gaat, uh, gaat Tuitert ook mee... Dan is hij de negende man en dan gaat de tiende plek zeer waarschijnlijk naar Koen Wij met het oog op de ploegenachtervolging. Als dubbelar Jan Blokhuizen morgen de 1500 meter wint, daar geldt dan hetzelfde voor. Uh, Stefan Groothuis rijdt natuurlijk ook de 1500 meter uh, morgen. En heeft de 1000 meter nu binnen. Dus die mag ook winnen. En Tuitert natuurlijk zelf al. Hè, wat hij ook zei. Dan gaat hij uh, naar de Olympische Spelen. Maar het zou ook kunnen dat bijvoorbeeld Wouter Oldeheuvel de 1500 meter wint. Hè, daar heeft hij toch al zijn kaarten op gezet. En in dat geval wordt Mark Tuitert de tiende man in de lijst. Een Nuis, Precies. Die gewangst neemt morgen. In dat geval wordt Tuitert de tiende man op de lijst. En dan zou die eventueel gepasseerd worden voor de aanwijsplaats van Koen Verwijn. Maar we gaan eerst naar het middenterrein want ik zie Stefan Groter staan bij Stefan Dahlenbaans. Ja, Stefan, zoekt even een bankje op om even te zitten, de benen rustig geven. Ja, ontzettend gefeliciteerd wat een race en wat een moment om, uh, om zo'n race neer te zetten. Ja, bedankt. Uh, nee, ik, ben, ik ben onwijs blij dat, ik, uh, dat het gelukt is. En, uh, ik wist gewoon de laatste weken uh, ik, ik kan gewoon deze tijd rijden. Dat voel ik gewoon. Alleen dat het niet dat, dat er nog niet helemaal uitkwam, ook de 500 niet. Ik lag gewoon echt aan de bochten. De, ik, ik verknalde de bochten zo verschrikkelijk. En uh, ik wist ook dat het heel dichtbij zat. En, uh, Toch reed je ook geen slechte 500? Nee, geen slechte, maar je weet, ik, ik voelde gewoon de macht die ik had en de energie en de fitheid, dat ik gewoon veel harder. Uh, maar ja, dan, dan moet je het wel uh, laten zien, als dus ik vandaag. En ik uh, ben blij dat nu die bochten wel, uh, wel liepen zoals ze moesten. Ja, een van je snelste tijden ooit in Tiel? Ja, ja, ik heb heel het keer 108-5 gereden, maar ik heb nog nooit. Ik heb 100 sneller keer gereden, geloof ik. Maar, uh, dat is dus een kwestie van pieken, pieken op het juiste moment. Ja, nou ja, goed. Ja, dat, dat, het moet ook wel. Hè. Nu het is het de voor de Spelen. Dus uh, hier kan je niet laten liggen. En, uh, als je hier niet goed bent, dan, uh, ja, dan blijf je dus thuis gewoon. Zoals dus ze een heel aantal jongens hebben. Uh. Het maakt uit dat die, die ook uh, uh, uh, kwalificatie in zicht heeft. Dat is nog een paar, van een paar andere dingen afhankelijk. Die zei zojuist, ja, ik als, als oude krijger leef juist voor dit soort wedstrijden. En die wereldbekers kunnen we af en toe gewoon gestolen worden. Is dat voor jou ook zo dat je hier opleeft nu het er echt om gaat? Ja, ik leef wel op natuurlijk, maar ik denk iedereen hier gewoon, je hebt gewoon meer spanning. Want deze wedstrijd, daar draait het om, het is gewoon de ene belangrijkste wedstrijd van het jaar. Maar er zijn er ook uh, die falen vandaag, vandaag, hè? Ja, nou ja, ja ik, heb, ik heb echt, uh, ik ben Ik zie Kjeld nu ook staan en... Kjeld Nuis, je ploeggenoot. Ja, ja, ja, ja en uh, ja, Ronald en Pim, uh, vind ik ook jammer want die hadden het ook gewoon gekund. Maar uh, Kjeld heeft natuurlijk helemaal bewezen dat hij gewoon uh, goud kon winnen uh, World Cups uh, 1000 en uh, dat het hier niet lukt, dat is uh, ja, enorm zuur. En ik vind het ook echt, echt heel jammer en ik hoop dat hij het me ook echt houdt. Want uh, ik uh, wil graag met, met hem en uh, met een aantal mensen deen. En uh, Jan en Ronald gaan natuurlijk, maar het zijn wel meer uh, uh, de jongens die zelf slag rijden, zoals, mij, zoals Pim en uh, Kjeld. Je hebt een paar goede jaren gehad, daarna ook een paar mindere jaren met fysieke malheur ook. Uh, en nu kom je dus juist op het moment dat er weer terug omhoog. Uh, kun jij aangeven wat daar het geheim achter is? Is daar een geheim achter? Naar techniek. Ja. Vorig jaar was gewoon een jaar waarin ik uh, een half jaar gewoon uh, echt, uh, echt fysiek grote problemen had. Dus dat, dat... En daarna kreeg ik technische problemen onder andere daardoor. Dus dat was een heel gek jaar. Maar dit jaar uh, was het gewoon echt alleen techniek. Ik was gewoon fit. Ik ging heel fit het seizoen in. En uh, ik was ook fit al die wildcurves. Maar uh, als je technisch niet raakt, dan kun je net zoveel energie erin gooien als je wilt. Maar je gaat, uh, je gaat niet hard. En uh, Ik wist dat ik heel dichtbij zat de laatste week. En ik voelde gewoon dat veel meer vanzelf ging en dat ik ze veel beter kon raken. En dat bleek ook wel uit de trainingswedstrijden de laatste tijd. Maar ja, dat ik echt dit niveau uh, kon rijden, daar, daar ben ik heel blij mee dat dat nu gelukt is. Je bent twee keer wereldkampioen, maar nog niet klaar met je eerlijst. Met je wat wil jij in Sochi? Ja, ik wil gewoon goud. Ja, ja natuurlijk. Nee, uh, daar, uh, daarvoor wil je naar nou de spelen toch, om um, um, um goud te halen. En, uh, maar goed, uh, ik ga gewoon net als vandaag uh, goed proberen te schaatsen. Technisch nog, nog beter proberen te rijden dan wat ik nu deed. En dan, dan kunnen dat soort dingen. Dat is gewoon een resultaat van, van het rijden. Maar ik ga me gewoon op techniek uh, focussen. Gefeliciteerd, dankjewel. Stefan Groothuis, wil gewoon goud. Wie had dat gedacht een paar maanden geleden. Nou ja, dat hij het, dat hij het wil, dat is, uh, dat, ja, dat natuurlijk is duidelijk. Maar dat is hij het redt. Ja. Dat is wel, uh, ja, vind ik wel ook echt ontzettend knap dat Stefan zich ook gewoon weer. Uh, ja, op het moment dat het moet, dan staat hij er nu. En, uh, ja, dat is, uh, en hij heeft ook gewerkt aan zijn techniek. En, en nou ja, daar gaat hij ook zich vooral op blijven focussen. En, uh, nou ja, ik vind het wel mooi dat hij er weer bij zit. Wat heeft hij nog meer goed gedaan de laatste tijd... om weer op dit niveau te belanden? Nou, zijn kop... hij is echt op het nippertje. Ja, maar hij heeft gewoon zijn kop rustig gehouden. Dat siert dat, dat hem wel. Je, je zou het hem echt door moeten vragen van... hoe hebben jouw weken eruit gezien? Eh, maar hij rijdt gewoon gruwelijk hard nu. En hij doet het wel. Net in het verleden heeft hij het ook. Dus op het moment dat er het om ging, niet gedaan... En ik moet zeggen, als hij nu naar de Spelen gaat... vind ik hem per direct ook een kandidaat voor Olympisch Goud. Ja, hij heeft wat malleur gehad hè, het afgelopen jaar. Hij is de wereldkampioensprint van 2012. Dat is bijna twee seizoenen geleden. Daarna ging het wat minder. Er werd veel gezegd over het feit dat hij kleine kinderen heeft. Kleine kinderen nemen vaak ziektes mee van de crash en zo. Ja. Uh, zit daar wat in? Ja, er zal best misschien wel wat in kunnen zitten. Maar de discussie hebben we natuurlijk de laatste dagen ook wel gevo uh, gevoerd al. Op het moment dat je gewoon uh, fit bent, word je ook niet ziek. Ik weet niet hoe dat met kinderziektes is of je daar gevoelig hebt. Ik heb zelf geen kinderen. Ja, het, het zou kunnen. Ja. Maar dan blijkbaar is nou, je Ik al... wel, maar ik ben geen schaatser. Maar je merkt het wel. Ja, je merkt het wel. En dat wel, kan je bent bij een schaatser. Ja, wel heel dat is, belangrijk dat zijn een... als het op tienden en honderdsten aankomt. Ja, ik heb had... bij andere schaatsers ook gezien dat ze juist naarmate ze kinderen kregen, harder gingen rijden. Dus dat is... ja, omdat er weer ja, dat een mentaal aspect is, dat... is. Dat, dat er wat minder druk op zit. Ja. Ja. Hij had zijn kinderen natuurlijk ook even een paar dagen niet naar de kras gestuurd, wat ik gegeven ja, Om, ja. om in, ieder in ieder geval even niks een paar weken niet, ja. te doen. Ik ja, heb even ja. niet uh, ziek te worden. Dat dus ja, ja. heeft geholpen. Ja, mooi. Ik wil nog even het lijstje uh, helemaal afmaken met de mensen die wel of geen kans hebben op school. Ik heb nog een analyse. Oh, kom ik, maar op, Jophen. Ik, ik zag net dat wij zitten hier bij een scherm van ons neus. Maar dan zag ik nog een keer uh, voorbij komen dat uh, volgens mij Michel Mulder bij het uitkomen van de binnenbocht een blokje wegtikt. Zover ik weet, uh, zijn de schijnsrechters inmiddels wat koelander, Maar dat zou een disqualificatie kunnen betekenen. Tekenen. Dat zou betekenen dat uh, Mark Tuyten in één keer tweede wordt... en daarmee wel in de aanwijsvolgorde een soortje zou gaan. <laughs> Sebas, ben jij nog op je post en heb jij dat soort regels paraat? Dan nou. zou je kunnen zeggen dat uh, uiteindelijk Michel vanwege zijn dubbeling... gewoon die startplek op de duizend meter krijgt. Waar, waar, de, waar deed hij het? Deed hij het bij het, wat ik heb niet gezien... Hij niet het uitkomen van, het van de binnenbocht naar de kruising toe. Bij het uitkomen van... En tikte die ja, hij, hij Hij ging niet door de blokjes, hij ging tegen blokje het naar, laatste blokje. Het blokje maar het dan, dan, dan, dan de had het weer van af met welk been je dat doet. Ja... Geloof het of niet? Ja, of je dat met het, zeg maar, het zetbeen doet... of het uh, been wat zeg maar, daar langs naar achter toe trapt. Volgens uh, mij was het het rechterbeen. En ik ja, heb het ik, idee ik dat hij met het rechterbeen... een blokje aan de buitenzijde tikte... waardoor Bokje dus zeg maar, richting de inrijbaan vliegt. Ja, ik zie wel wat scheidsrechters lopen... maar die uh, staan er allemaal rustig bij. Uh, en ik heb de uitslag nog steeds voor mijn neus. En er staat ook geen DQ ja. in. Dus... Ik ga ervan uit dat dat, uh, dat, dat uh, reglementair, zeg maar, is, uh, is verlopen. Uh, uh, nogmaals, ik moet eerlijk uit het gebied mij zeggen... ik heb het zelf niet gezien, hoor. Maar voor de selectievolgorde maar zou het interessante in, consequenties ja, kunnen ja. hebben. Dat zou inderdaad voor, voor Tuit het uh, interessante consequenties kunnen hebben. Maar en over even, die selectievolgorde is in, uh, gesproken, uh, uh, Sebas? Uh, dat zie ik nog geen grote discussie. Over die selectievolgorde gesproken... Uh, dat zal ongeveer de laatste keer zijn dan vandaag... dat we naar die matrix kijken, morgen weer. Ja. Uh, Jesper Hospers en Thomas die zojuist vierde ja, werd op de... We trip, 1000 meter. Uh, Jesper Hosters werd vierde op de 500 meter. Ja, Zijn die kansloos nu geworden? Uh, ja, het maakt niet uit volgens mij. Wie er morgen wint. Koen uh, Verwijn moet er nog bij, hè? Ja, precies Sowieso. Koen Verwijn, dat is nu de sleutel eigenlijk, hè? Ook ja. voor Mark Tuitert. Want uh, dat is de beschermde man voor de, voor de ploegenachtervolging. Uh, en die willen ze meenemen met het oog op die discipline. Ja. En als Koeverweij de 1500 meter morgen niet wint, zal die aangewezen worden. Dus nee, we kunnen een streep zetten door de namen Hospers en uh, door Thomas Krol. En Tuitert moet dus echt hopen dat uh, nou ja, bijvoorbeeld Groothuis morgen wint. Wat we zeiden, het rijtje wat we net noemden. Groothuis, Verweij, Kramer. Maar als bijvoorbeeld, dus wat je zei hè, uh, uh, Kjeld Nuis morgen revanche neemt met een overwinning... wordt het de tiende man op die lijst en zou het dus kun, zomaar kunnen zijn dat hij eraf gaat uh, voor die aanwijsplaats, voor Koeverweij, met het oog op de ploegenachtervolging. Dus ja, ja. dat uh, wordt morgen een dubbeltje op zijn kant. Ja, maar dan hebben we dus over Mark Tuitert. Die sluit dat, hier ja, dan dus eigenlijk ja. de rij nu, hè? Die sluit staat. als ik het goed gezien heb inderdaad, uh, sluit hij nu de rij ja. en uh, kunnen we wat betreft Hospers en Krol concluderen dat zij niet gaan. En er zijn meer conclusies te trekken los van die matrix. Hein Otterspeer gaat niet naar de Olympische ja, spelen. Ja, ja dat, is, dat is een van de grote verliezers. Hè? Zodat Rijtje uh, verder langslopen. Uh, nou ja, Nuis hebben we genoemd. Toch ook wel Koen 2 tweede op het NK. Ja. Otterspeer inderdaad dan eigenlijk de grootste verliezer. Want die komt niet verder dan de elfde plaats. En uh, die hadden we toch veel hoger in verwacht. En uh, Ik zie trouwens dat Ronald Mulder wel een DQ achter zijn naam heeft staan. Ronald Mulder is gediskwalificeerd. Geen idee waarom, maar goed, die nou, zat er toch niet bij. Laten we niet hopen dat ze zich vergist hebben tussen de groenis Mulder... maar dat <laughs> horen we dan later wel. We uh, luisteren even naar het verhaal van een van de coaches... die zojuist druk waren. Jack Orie bij Steven D'Alebout. Ja, Jack, een, uh, afstand met een lach en een traan neem ik aan voor jou. Ja, zeker. Zeker, Steven deed geweldig. En uh, ja, Kjeld, die verprutste hem. Ja, dat is uh, heel vervelend. Zullen we met Kjeld beginnen? Wat, wat, wat verprutste hij? Hoe verprutst hij het? Nou, je zag al dat hij gelijk al met de start al wat foutjes begon te maken. En ik uh, denk gewoon dat hij iets te hard wilde. En uh, hij wou, hem iets te, hij wou te graag, zo zag het eruit. En dan ging hij hem wat forceren en toen kwam hij met zijn romp wat omhoog en nog een laatste misser in die bocht. Ja, hij wou hem, uh, ik denk dat hij hem te graag wilde. En is dat iets wat je bij hem vooraf juist ook probeert te sturen naar zo'n belangrijk, uh, belangrijke wedstrijd toe? Ja, voor zover als dat gaat voor zover dat het gaat. Kijk, er zit een ongelofelijke drive in zo'n jongen. en uh, Natuurlijk probeer je dat uh, hier en daar wat te sturen. Maar ja, uh, voordat, ja ach, uiteindelijk moet zo'n schaatser, wat je ook wil, en we kunnen als coaches natuurlijk al heel veel uh, zeggen maar dat wij ontzettend tot veel in staat zijn, maar dat valt natuurlijk ten alle tijden mee. Zo'n jongen die staat er toch alleen aan de start en die moet het alleen doen. Dus ja, en dat, uh, wij doen er alles aan, maar ja, het is, uh, is niet makkelijk. En jij zei, fysiek is hij in orde. Uh, dus wat dat betreft zou het, zou het morgen nog uh, nou ja, een uh, soort van revanche kunnen worden? Ja, zeker. Kjeld is in staat om gewoon uh, een 1500 meter te winnen. Heb je daar dan nog de komende dag nog invloed op? Nou ja, ik denk dat als, uh, uh, als hij zijn kop erbij houdt... en uh, hij doet wat, uh, wat hij in huis heeft... dat hij dan uh, meedoet voor die eerste plek. Ja. En dan de lach, Stefan Groothuis. Uh, had je dit verwacht? Nou, ik, ja, ja, ik weet dat hij dit kan. Maar of hij dat dan doet, dat is altijd een heel ander verhaal. En, eh, vooral op zo'n korte afstand. Hè. Het is allemaal zo snel en de, de snelheden zijn zo hoog. En je ziet gewoon dat die, uh, ja, dat die jongen ontzettend uh, uh, uh, gegroeid is in de laatste twee weken. En uh, hij had nog wel een paar technische haperingetjes. Maar ja, toen hield hij de tweede binnenbocht. Ja, en dan zie je dat hij de, de, de bocht onder controle heeft. Ja, en dan gaat hij los. En dat deed hij. Dankjewel, Jack Jack Ory, die gelukkig zei dat hij heel blij was voor Stefan Groothuis... want hij klonk bedroefd. Is Orie iemand die zich meer aantrekt wat er misgaat in zo'n ploeg... dan wat er goed gaat? Ik heb, dat, dat kan Paulien vertellen. Paulien? Ah ja, weet je, ja, hij, kijk, hij is hier met, uh, met zijn mannen en hij wil met zijn mannen naar de Spelen. En uh, ja, dan is het gewoon heel erg jammer als, een iemand, uh, ja, als, als iemand het niet laat zien. Nou, het is vooral eigenlijk als, als men een schaatser niet laat zien... wat hij kan, wat hij in huis heeft... Terwijl je weet wat erin zit. Dat is natuurlijk altijd wel volgens mij, ook weer de moeilijkheid van een, van een coach. Ja, de schaatser moet het zelf doen. En Kjeld is een ontzettend goede schaatser. En, maar ja, dat, dat, dat, je moet het wel laten zien. Ja, en, en, daar, hij, en hij daar is daar zo heb je, gretig. Ja, en, dat, en daar ja, zeg ja, dat je is... het misschien wel. Dan sla je de spijker op zijn kop. Je moet het wel laten zien. Sebas, om jou er ook nog <laughs> even bij te halen dan. Kjeld Nuis, Die vaak goede resultaten heeft. Die heel vaak bij de top zit. Ja. Dan kijk ik ook jullie twee aan. Maar als het echt, echt moet. Is ja. Kjeld Nuis dan ook goed? Hij heeft natuurlijk wel twee keer zilverbaald. Hè? Bij twee ja. weken afstanden. Uh, in Insel in elf, 2011 ja. en ja daarna hier in Tilof. Ja. Dus wat dat betreft. Het zilver is geen winnen. En zilver is ook vaak in de slipstream van een topfavoriet die goud pakt. Ja, nou, hier in Ereveen. En nu was voor... hij zelf de favoriet. Ja, nu was hij zelf de favoriet. En die drukt er op zich. En dat is dan toch inderdaad een rol dat hij, uh, dat hij vervalt in die foutjes. En die moet hij morgen zien te voorkomen op de 1500 meter. Maar uh, uh, dat, dat, dat heeft hij vandaag inderdaad bewezen dat hij daar dus toch vatbaar voor is. Dat heeft hij vandaag laten zien. Ja. En dan zijn we al bij de dag van morgen beland. Morgen dus de 1500 meter voor mannen. Ja. En de 5 kilometer voor vrouwen. Wat zit er in het vat? Uh, nou, daar zit uh, uh, zover in het vat. Dus inderdaad dat die 1500 meter heel belangrijk is voor nu Mark Tuitert. Smeek is binnen door die dubbeling van Michel Mulder. Maar wat gaat er met Tuitert gebeuren? Uh, Koen wij moet er nog bij komen dus. Uh, de, de, de Nuis op jacht naar, uh, naar Revanche. Op die 1500 meter. Waar eigenlijk alleen maar de nummer 1 echt zeker van is. En dan hebben we nog de, vijf, de 5 kilometer bij de Vrouwen. Uh, de afstand waar Irene Wust ook op. Uh, uh, naar nou, een soortje wil. De afstand waarop Yvonne Nauta haar sportieve revanche moet gaan halen. De afstand die ook weer heel belangrijk is. Dus voor sprinsters: voor Gerritsen, voor Unema en voor uh, Laurine van Riesen zelfs nog. Want het hangt er vanaf hoeveel vrouwen daar nieuw bij komen, zeg maar, nog in de ploeg. Welke 500 meter dames uiteindelijk ook naar Sochi mogen. Dus er, zijn nog van alles, er is nog van alles mogelijk morgen bij de laatste twee afstanden. Die 1500 mannen en de 5 kilometer bij de vrouwen. En die beide afstanden zijn dan ook te horen vanzelfsprekend op Radio 1. Uh, hoogtepunt van vandaag. Paulien en Jochem, Dat nou ja, kan er maar één zijn. Dat kan er maar één zijn. Ik. Dat is uh, Irene de 1500 meter. Dat is echt asociaal hard. <laughs> ik ben blij dat ik niet meer zelf ga. <laughs> nee, want? Nou ja, als je zo hard moet rijden om, uh, om de winst... Nee, maar dat zou het niet fantastisch zijn om daar tegen te rijden? Of word je dan zo gedeclasseerd dat dat ook demotiveert? Nou ja, ik, ik, heb dat, ik heb nog de tijd in mijn hoofd wat ik reed. En dat is gewoon een heel groot gat. Ja, hoeveel en, seconden? Uh, uh, wat is het uh, hier in -half? Nou, het Nou, een seconde of drie, vier... Had ik hier in Tiof ooit misschien wel vijf? Weet het eigenlijk niet. Het is gewoon echt aanzasjouw hard En jaloersmakend. Ja. Dank jullie wel voor de afgelopen twee dagen in Tiof. Jochem uitdagen en Paulien van Deutenkom. Uh, morgen dus de slotdag van het Olympisch kwalificatietoernooi. Met de 1500 meter bij de mannen. En de 5 kilometer voor vrouwen. En daarna weten we het bijna helemaal. Want uitsluitsel krijgen we overmorgen. Nog een fijne zondag. In Griekenland verdwijnt door de crisis de middenklasse en wordt de kloof tussen arm en rijk groter. De Europa kan niet With the same Volgens Pols stemt nu 1 op de 5 Grieken op de ultra-rechtse Gouden Dageraad. Greece, belongs to the Griek persons. We willen Griekenland voor de Grieken. En deze mevrouw die zegt van ik ben doodsbang voor de immigranten. Gouden Dageraadleden zitten vast voor racistische moorden. Migranten leven in angst. My future. This Een verslag uit duister Griekenland. The immigrants are very bad, very bad, very bad. Every TV channel is saying. Straks om 7 uur bij Bureau Buitenland. Op Radio 1.